Burgemeester Brok van Dordrecht zei dat in de omgeving van Moerdijk dioxine is aangetroffen, maar niet in alarmerende hoeveelheden. Hij raadt wel af om in het gebied groenten van het land te eten. Volgens burgemeester Van der Velde lopen mensen in de buurt van Chemiepak alleen risico als ze in contact zijn gekomen met roedeeltjes of bluswater. In België zet de sociaaldemocraat Johan van de Lanotte... zijn rol als bemiddelaar voort. en krijgt daarbij de steun van de twee hoofdrolspelers... in de Belgische politiek, de Vlaming Bart de Wever... en de Waal Elio Di Rupo. Dat is bekendgemaakt door het paleis van koning Albert. Van de Lanotte had op verzoek van de koning... een nota over de toekomst van België geschreven... die als basis voor een nieuw kabinet moest dienen. Maar de Vlaamse nationalist de Wever... en de Vlaamse christendemocraten gingen niet akkoord met de nota...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 Vanaf Vlieland en Terschelling kan het langer duren om per boot of helikopter in een ziekenhuis te komen. Het weer vanuit het westen wordt het droog. De temperatuur ligt vanavond tussen de plus 3 en min 1. Morgen bewolkt en veel regen. Het wordt dan 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Radio 1. Twee dingen. Zijn je ook er nou altijd? Jo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Ja, er zijn echt twee dingen die spelen. Max. Twee, twee dingen. Two er zijn twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Margriet Rijntjes. Een heel goede avond. De grote watersnood in Australië brengt veel dood en verderf. Maar toch horen dit soort natuurrampen, hoe naar ook, bij de aarde. Want de natuur herstelt zich op die manier. En de mensen in Australië hadden daar meer rekening mee moeten houden vindt bioloog Midas Dekkers en straks ga ik met hem praten daarover. Het is vandaag een memorabele dag voor GroenLinks-Kamerlid Tovik Dibi. Zijn grote leermeester, Femke Halsma... heeft vandaag na twaalf jaar afscheid genomen van de Tweede Kamer. De GroenLinks-voorvrouw pleitte bij haar afscheid... voor meer politieke onschendbaarheid. En Tovik Dibi heeft zich voorgenomen hier werk van te gaan maken. Goedenavond, meneer Dibi. Goedenavond. Ja, welke persoonlijke woorden heeft u tegen haar gesproken vandaag? Of ze zich goed voelde. <laughs> Hoe ze zich voelde. En? Wat zei ze? Dat het nog steeds een rare gewaarwording was. Um, maar dat ze zich volgens haar wel oké okay voelde. <laughs> ik denk dat het moeilijk is om echt in het moment te leven. Op dit moment, omdat het zo uh, heftig is wat er gebeurt. Ja, want zij was in tranen, zag ik. U ook? Uh, vandaag niet. Andere keren wel? Uh, <laughs> er is wel eens wat... Uh, wat er, he er hebben wel eens wat tranen gevloeid, ja. Ja, want uh, eigenlijk kunnen we toch zeggen dat... en dat zijn trouwens uw eigen Twitterwoorden... Um, dat uw grootste politieke liefde weggaat. Ja. Ligt dat dus dat toe? Uh, nou, ik heb voor mezelf al, altijd twee mensen gehad... die heel veel invloed hebben gehad op mijn politieke bewustwording. Dat was Pim Fortuyn als eerste, denk ik... Um, Daardoor raakte ik in één klap politiek bewust. Wist ik ineens wat er in de Kamer gebeurde. Vond ik het debat interessant. Um, maar was ik heel erg reactionair. Dus heel erg van als hij wat zei... dan, dan vond ik het of verschrikkelijk of heel goed. of Ik reageerde heel erg. En um, de tweede persoon... Uh, die mij zeg maar, mijn eigen stem heeft leren vinden... dat was Femke Halse, Maar Door haar um, begon ik zelf een grote liefde te krijgen... voor rechtsstatelijke onderwerpen. Voor, voor um, grondrechten. Voor het debat over uh, de multiculturele samenleving. En over religie. Um, dus ja, ik denk dat, dat zij mij, bij mij wel iets heeft aangewakkerd. Hoe wat heeft ze dat erg... dan gedaan? Um, door zelf heel erg um, scherp in het debat uh, aanwezig te zijn. En um, niet alleen maar tegen dingen te zijn. En niet alleen maar te vertellen waarom ze het oneens was met bijvoorbeeld uh, uh, ex-minister Verdonk. Maar om ook te zeggen waar zij dan voor stond, waar GroenLinks voor stond. En die, die zaken waar zij voor stond, die, uh, ja, die hebben bij mij wel een gevoelig Maar heeft ze dat ook letterlijk tegen u gezegd? Joh je moet het zo en zo en zo doen. Wat heeft zij u geleerd, letterlijk? Nee, ze heeft mij wel echt vrijgelaten om mezelf te zijn... en om ook foutjes te maken... en om, om onderwerpen te vinden die, die ik zelf belangrijk vond. Maar um, nou, ik kan denk ik één goed voorbeeld noemen... Wat, wat heel veel invloed op mij heeft gehad. Dat was um, een spoeddebat over de beveiliging van Ayaan Hirsi Ali. Ja. Um, ik was iemand die heel veel moeite had met uitspraken van uh, Ayaan Hirsi Ali... voordat ik in de politiek inging. Eigenlijk ook toen ik de politiek uh, inging. En... Um, dat debat was een soort van twilight zone, een omgekeerde wereld. Want zij vroeg een spoeddebat aan om uh, Ayan Heersjali te verdedigen. en het recht op beveiliging te verdedigen. en ook de rol van de Nederlandse overheid daarin. Mm -hmm. En tegelijkertijd zag je in dat debat dat mensen als Geert Wilders, Rita Verdonk. Uh, maar ook haar eigen partij, de VVD-mevrouw Griffith. femke aan het aanvallen waren op waarom zij toch zo voor Ayan Heersjali opkwam. En toen dacht ik, jezus. Uh, ik dacht juist dat het omgekeerd had moeten zijn. En, en dat heeft wel bij mij heel veel losgemaakt. Dat, uh, bepaalde principes, die zul je altijd moeten verdedigen... juist voor zeg maar, politieke tegenstanders. Um, en, en welk principe was dat dan in uw ogen? In mijn ogen was dat het principe van het verdedigen en op de brest staan... voor mensen die uh, om politieke redenen, om het gebruik van het vrije woord... bedreigd worden in hun leven. Um, dus zelfs uh, de mensen die, die standpunt hebben die jij misschien wel verwerpelijk vindt... Um, uh, daar waar zij gewoon niet meer veilig uh, zichzelf kunnen zijn... op straat kunnen, uh, moet je altijd opstaan. Principieel uh, zijn. Principieel zijn en, en nooit bang zijn voor kritiek vanuit je eigen achterban... of voor uh, mensen die het misschien niet helemaal begrijpen. Um, altijd principieel opstaan en zeggen... nu uh, gaan we een grens over en die grens die accepteren wij niet als, als partij. En heeft u het daar in de tijd ook met haar over gehad? Heeft zij dat u ook bijgebracht of was dat uw eigen leermoment? Nee, we hebben het er zeker over gehad. Ik bedoel, je bereidt zo'n debat ook voor. Er is intern discussie over. Um, Hé, hey, moeten we dat wel doen? Moeten we bijvoorbeeld Geert Wilders wel verdedigen als hij uh, fitna wil maken? Um, in dit geval ging het om Ayaan Hirsi Ali. Um, dat zijn zeker uh, uh, debatten die achter de schermen plaatsvinden... en gesprekken die ook plaatsvinden. En soms ook best wel heftig. Um, en op een gegeven moment... Uh, viel het kwartje bij u? Nou, niet alleen. Ik bedoel, zij heeft denk ik ook wel dingetjes van mij geleerd, moet ik eerlijk zeggen. Wat dan? Uh, nou, ik, ik, wat, ik, wat, wat ik me nog heel goed kan herinneren... dat toen dit kabinet gevormd werd... en het debat over de regeringsverklaring plaatsvond... dat wij intern aan, aan het uh, praten waren over hoe we dat debat moesten gaan doen... En dat wij eigenlijk best wel uh, een hele normale inbreng hadden... alsof dit een normaal kabinet was. En ik heb toen heel erg duidelijk gemaakt dat dit voor mij geen normaal kabinet was. Geen normaal debat over een regeringsverklaring. Dat dit kabinet gedoogd werd door een partij die, als zij de grootste worden... nogal heftige dingen zouden doen met de rechtsstaat. Mm -hmm. um, en toen merkte je dat wij allemaal, en zij heeft dat ook toen zo tegen mij gezegd... Um, zeiden van, we moeten nooit wennen aan bepaalde dingen. Het feit dat wij in de Kamer zitten en heel vaak bepaalde uitspraken horen... je kan daardoor gevoelloos raken voor bepaalde zaken. En dat moet je nooit toelaten. Dus ik denk dat um, ook zij wel eens door mij geïnspireerd ja, is. Ja, en daar raak. bent u trots op, hè? Daar ben ik zeker trots ja. op, ja. Uh, die politieke onschendbaarheid, waar zij vandaag voor gepleit heeft... bij haar afscheid. Ja. He, dat gaat allemaal haar grote uh, passie eigenlijk... de vrijheid van meningsuiting. Ja. En uh, het Radio 1-journaal vroeg haar vandaag voor de laatste maal... eigenlijk als politicus naar een toelichting daarop. Heel even luisteren daarnaar. Ja. Ik vind dat parlementariërs, zeker in een samenleving die verdeeld is... waar sterke opvattingen leven, overal zich vrij moeten kunnen uiten. En daarom stel ik voor om de onschendbaarheid te verruimen... ook naar plekken buiten het parlement... zodat parlementariërs overal in vrijheid hun opvattingen kunnen uiten... en hun volk kunnen vertegenwoordigen. Ja, ze heeft dan zo'n heel serieuze toon. Hè? <laughs> ja. Kent u ja, ja. ook een andere kant? Ja, en grove grappen en sigarettenrokend en wijntje in de hand. En uh, um, gewoon een tof wijf, zeg maar, om het maar een beetje plat te zeggen. Ja, um, uh, ja dus ik, ik was zelf ook altijd... Ik, ik, toen ik haar op tv zag, voordat ik kamerlid werd... dacht ik ook van, oh, dat is een hele intellectuele vrouw... Um, die waarschijnlijk ook achter het scherm heel serieus uh, is. En ja, als je elkaar leert kennen, volgens dan zie je ook dat... en dat is heel cliché wat ik nu zeg... maar dat er ook gewoon een mens is met... Um, met kwetsbaarheden, met, met een bepaald gevoel voor humor en met bepaalde karaktereigenschappen. Ja, maar hebben we dat genoeg gezien als publiek? Uh, nee, dat denk ik niet. Wel steeds meer de laatste tijd. Uh, maar dat hoeft ook niet altijd. Uh, sommige dingen moet je ook gewoon voor jezelf bewaren. Dat hoef je niet met het publiek te delen. Nee. Nou, uh, he, dat, dat fragment dat we net niet, wat we net lieten horen... dat gaat mm. dus over uh, die vrijheid van meningsuiting. De, ja. de rechtszaak tegen Wilders, daar verwijst ze uiteraard naar. Um, zij vindt dus dat je niet vervolgd moet kunnen worden... voor uitlatingen buiten het parlement. Ja. Heel principieel. Typisch Femke, kunnen we dan concluderen? Ja, dit is wel echt iets wat, bij, wat uh, uit haar teen komt. Zeg maar. Dit zijn typisch onderwerpen die bij haar heel erg uh, veel losmaken en waar ze ook uh, uh, heel hard in is. Zeg maar. Als ze het wil, dan zegt ze het ook gewoon. Ook al is het misschien niet iedereen het er helemaal mee eens. Um, weten dat ze een discussie uh, uitlokt. Maar wat mij betreft een, heel, een, heel waarde, een hele waardevolle discussie... Die, die we de komende tijd zullen gaan voeren... omdat ik het een interessant voorstel vind. Ja, want U vindt dat dus ook van essentieel belangrijk. Begrepen? U gaat die, die, dat uh, voortzetten, eigenlijk haar uh, passie hierin. Wat mm -hmm. is nou in, in twee regels de essentie voor u... van die vrijheid van meningsuiting? Um, de essentie daarvan is... ja, ik, ik heb het wel eens een primaire levensbehoefte genoemd. kijk Als je een vrije, open samenleving... en dat is ook weer heel cliché... maar in heel veel landen is dat gewoon niet zo. Ik ben uh, van mijn eerste kamersalaris ben ik naar Cuba gegaan. Ik weet nog heel goed hoe mensen fluisterden... soms op straat als ze met me spraken over het regime daar. Ook in Marokko, journalisten die geen kritiek kunnen uiten op de overheid... Um, omdat ze dan waarschijnlijk gewoon in, uh, gevangen worden gezet. Mm -hmm. Het is zo'n wezenlijk onderdeel van, van de samenleving... dat je het gevoel hebt dat je alles kan Zeggen wat je voelt. Um, je moet er je moet ook altijd verantwoordelijk voelen voor je woorden, maar um, het, het, is, het hoort bij het DNA van Nederland. En um, dat DNA moet je altijd uh, verdedigen. Ik wil wel eraan toevoegen dat, wat mij betreft, alle deelnemers aan het publieke debat, en niet alleen Kamerleden, um, zo min mogelijk vervolgd zouden moeten kunnen worden om hun woorden. Dus eigenlijk dat iedereen die uh, meedoet aan het politieke debat en het publieke debat uh, pas vervolgd zou moeten kunnen worden als er sprake is van haat of geweld. Dat is ja. hoe ik het de komende tijd wil gaan oppakken. U deelt met haar, hè, de passie ook voor onderwerpen op het gebied van de multiculturele samenleving. Ja. Um, en dan, we zijn natuurlijk bekend, de discussies met Wilders, onder andere over de taqiyah. Ja. Dat zou zijn dat moslims mogen liegen over hun geloof. Een stukje ja. uit dat debat in de Tweede Kamer. Ja. Wij hebben gezegd dat een moslim takia kan plegen. We hebben daarbij gezegd dat het zeker niet zo is dat iedere moslim takia pleegt. Hassema. En wanneer weet u dat? Nou ja, dat, dat, is juist, dat is het grote probleem, dat je dat nooit weet. Precies. Want wat u eigenlijk zegt, is dat wantrouwen jegens moslims altijd op zijn plaats is. En daarmee plant u een gif in onze samenleving. En daarmee zeg ik tegen de heer Rutte: gedoogt u dat. Ja, gaat u dit. Vervolgen. Deze, want ze, ze wordt geroemd om haar scherpe debatstijl. Mm -hmm. Gaat u dat ook doen? Nee, ik ben geen kopie van Femke Halsema. Ik ben geen mini-me, om het maar zo te zeggen. Geen mini-wat? Ja, dat is een film. Austin Powers heb je zo'n kleine uh, mini-me. Dat is dan een, een <laughs> imitatie van een ander iemand... die okay. dan zich precies hetzelfde gedraagt. Nee, ik ga het op mijn eigen manier doen. Um, maar wat, wat wel heel... Uh, waar geen twijfel over mag bestaan... is dat die onderwerpen, die, die delen wij zo erg. Die, uh, daarin heeft ze me zo erg geïnspireerd. Er zijn een aantal andere mensen, dat um, die erfenis is in zulke veilige handen. Dat wil je niet weten. <laughs> ja. <laughs> ja, dat moeten we geloven als het daar nu ligt. Ja. ja, dat is een belofte. Ja, Nou zegt ze ook in die brief hè, uh, dat ze rumoer en heftige emoties... en zelfs uh, ja, bijna grenzend aan de heftigheid hier en daar... dat ze dat toch liever heeft in de Kamer dan een besloten sociëteit. Ja. Toch ook een beetje blij dan met Wilders, denk ik, als ik dat lees. Ja, maar ik denk dat um, als ik dan een keer een compliment mag geven... dat als er iets is wat, waar Wilders wel voor te prijzen is... is dat hij heel veel gevoelens die onder de oppervlakte leefde... Um, dat hij die toch wel... Um ja, gekanaliseerd heeft op een bepaalde manier... waardoor je ook uh, voedingsbodem voor agressie en voor onvrede uit de samenleving haalt. Omdat ja. mensen het gevoel hebben van... hé, hey, er is iemand in de politiek die, daar, die, die weet wat wij voelen en die daar iets mee doet. Vervolgens is het aan ons om ook onze, vrije, uh, vrij, vrij, het, onze vrijheid van meningsuiting te gebruiken... en daartegen te ageren en te zeggen waar wij het op oneens zijn. Ja, maar gaat u ook wel eens gewoon met hem uh, keten daar in die Tweede Kamer? Of is het altijd heel serieus? Heeft u ook wel gewoon als lol... Nee, hij maakt wel eens een grappige opmerking. En, en ik uh, zeg ook wel eens wat terug. Ja. Maar het is niet zo dat we gezellig gaan borrelen en gaan praten over wat we in het weekend gaan doen of zo. Nee, het, is, het komt ook, denk ik, deels door um, het feit dat hij zo beveiligd is. Uh, het is moeilijk om, om dan zeg maar, persoonlijke contacten uh, te maken. Maar eerlijk gezegd, ik heb niet heel veel behoefte om, om vriendjes te worden of zo. Um, ik heb wel eens contact met PV'ers. Soms ook gewoon uh, grappen maken. Martin Bosmeij is een uh, hilarisch Kamerlid mm -hmm. um, als persoon, met hele foute punten, maar wel, uh, wel gewoon een, een leuke persoonlijkheid. Ja, mag hem. Ja, dus dat, je kan wel gewoon dat soort leuke contacten met elkaar hebben, maar um, ik heb dat met Wilders niet echt. Nee. Wat gaat u, want u bent echt vrienden geworden hè, met Femke Halsema, die dus sinds vandaag nou, weg is. Um, uit de kamer, ja. Uit de kamer, goed. Want wat gaat, wat gaat u missen vanaf morgen, als ze er, er niet meer is? Daar in elk geval. Um, een zeer getalenteerd en scherp Kamerlid... wat uh, kabinetten dwingt om echt... Uh heel duidelijk uit te leggen waarom ze doen wat ze doen. Dat debat over de commissie Davids... over het onderzoek naar, naar de inval in Irak... waar Nederland Steun aan heeft verleend. Ja, dat was voor mij zo'n duidelijk voorbeeld van... als Femke er nu niet was... dan was de kwaliteit van dit debat zo laag. En dan waren heel veel dingen niet naar, naar buiten gekomen. Um, dus ik denk dat niet alleen voor GroenLinks... maar voor de, de parlementaire democratie... het gewoon um, een aderlating is. Ja. En aan ons en aan andere Kamerleden is het om... om, uh, om de kwaliteit op te schroeven. Ja, want jullie moeten verder, GroenLinks. Hè? Ik bedoel, in de fractie worstelen jullie nu met die missie naar Afghanistan. Ja. Ik heb begrepen dat driekwart van de achterman het eigenlijk niet ziet zitten. En morgen mm -hmm. gaat uh, ja, de opvolger van Femke, Jolande Sap, partijleden uitnodigen om te horen wat zij ervan vinden. Klopt. En wat gaat u dan missen aan Femke? Want zij is er niet. Nou, dit team wat er nu is, is, is meer dan in staat om, uh, om uh, de toekomst van GroenLinks uh, veilig te stellen. Mm -hmm. ja, um, ja, dat is een heel politiek correct ja, antwoord, antwoord. Dat is een heel politiek correct antwoord, dat weet ik. Ik ben ook gewoon politicus die soms politiek <laughs> ja. correcte dingen zegt. Nee, maar wat gaat, wat gaat iedereen denken na afloop van die dag? Ja, ja dit is er dus niet meer. Ik weet niet of mensen echt gaan denken: oh, als Femke er nu was, was het echt Nou, zo want dat gegaan. zei u net. Hè? Bij die commissie had ze, uh, als zij er niet was geweest, zei u net dan waren die vragen niet gesteld. Nou ja, in dat debat. Uh, ja, maar ik, ik kan me voorstellen dat ook bij zo'n discussie met je eigen achterban dat heel relevant is. Ik denk dat Jolanda Sap en Femke Halsema in, die, de, in, in de, de kwestie rondom Afghanistan vrijwel dezelfde opvatting hebben. Dus ik denk dat ze dat op dezelfde manier doen. Als, als u echt een verschilpunt wil horen. Um, Jolande is, is, is meer economen, dus die zal zich veel meer profileren... als iemand die verstand heeft van uh, financiële en, en uh, sociaal-economische onderwerpen. Mm -hmm. Dus um, de meer rechtszadelijke onderwerpen zal, zal zij denk ik veel minder vaak um, uh, opvoeren. Yeah. Maar ja, ik ben er yeah. ook nog. Yeah. We gaan het afwachten. En als u jarig bent, is Femke dan van de partij? Ik ben pas 30 geworden en toen was ze van de partij. Ja, En als u 31 wordt? Nou, Ik ga het pas weer vieren als ik een nul... en een andere, weer zeg maar tien jaar later... Dus dan, nee, ik, ik ga Femke nog vaak zien en uh, uh, vaak spreken... en vaak terroriseren om te vragen of het uh, wel goed is wat ik wil doen... en of dat debat wel oké okay was en of dit een wel een, een mooi ingezonde stuk is. Dus ik ga het ja. nog vaak gebruiken. Haar 06-nummer blijft in uw, uh, in uw telefoon. Ja, zeker. Goed, het vertrek dus van Femke Halsema en politiek en een persoonlijk verlies voor u in elk geval, Tofie Die. <laughs> tweede Kamerlid van GroenLinks en heel veel sterkte. Dank u wel. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margarete Reintjes. Natuurrampen, zoals de meest recente watersnoten in Australië... hebben een functie. Ook al brengen ze voor mensen dood en verderf en voor de dieren... voor de natuur is het een manier om zich te reguleren. Volgens bioloog Midas Dekkers moeten mensen meer rekening houden met die natuur. Goedenavond, meneer Dekkers. Goedenavond. Ja, in Toowoomba, Australië, tientallen doden, vermisten. Um, en toch zegt u dan, ja, die Australiërs moeten meer rekening houden met die natuur. Ja, uiteraard, die natuur, die was, die, die, die was er veel eerder natuurlijk. Kijk, het Australië, dat is een, uh, een, een heel droog land. Ze hebben altijd problemen over de droogte. Maar er ergens uh, rechtsonder, daar er was een hoekje... Daar stroomde nog wel eens een rivier. Dus daar zijn ze met z'n allen gaan wonen. Net zoals in andere landen mensen met z'n allen op een vulkaan gaan wonen. Omdat het daar het vruchtbaarste deel van, uh, van het land is. En, ja, en als die vulkaan doen? dan uitbarst of als die rivier dan overstroomt. Ja, dan moet je niet zeuren natuurlijk. Want El Niño is daar nu een van de oorzaken hè? in uh... Nou ja, dat klinkt dan weer, dat mensen moeten altijd een oorzaak hebben. Dan mm -hmm. is er, dan gebeurt er iets wat ze niet bevalt. En dat noemen ze dan een ramp. En uh, dan moet er dus een oorzaak zijn voor die ramp. En die, die oorzaak moet dan liefst ook nog een naam hebben. Dus El Nino die hadden we al. Mm -hmm. En nou hebben we uh, La Nina hebben we verzonnen. Maar in wezen zijn dat gewoon uh, de doodnormale, regelmatig terugkerende natuurverschijnselen, als mensen zich daaraan aan zouden passen, dan zouden ze niet over rampen spreken, maar dan zouden ze zeggen van oh ja, oh ja, ja nee, het is, oh, het is vandaag la ninja. Uh, <laughs> maar wat, wat ze dus doen, is dat ze, uh, als er goede jaren zijn, dat is voor uh, Australië is dat uh, ninjo, dan uh, zeggen ze, hé, hey, dit is normaal, dit gaat goed zo, zo hoort het. Ja, dus die mensen en als hebben er dan een, een andere keer La Nina is, dan zeggen ze, oh jee, dit is een ramp, we hebben zoveel schade. Ja, ja want die overstromingen, dat is nu een van de vele natuurrampen hè, van de afgelopen tijd. We hebben nog een heleboel andere uh, rampen gehad. Uh, ja, mensen worden in verschillende landen met de krachten van de aarde geconfronteerd. Even luisteren naar een overzichtje. Haiti is getroffen door een zware aardbeving. Veel gebouwen zijn ingestort. Mogelijk zijn er honderden of zelfs duizenden slachtoffers. vulkaanuitbarsting op IJsland is het boven Nederland tot onder Een vulkaanuitbarsting op IJsland zorgt op dit moment voor grote chaos in het Europese luchtverkeer. In Pakistan zijn tot nu toe al meer dan 800 doden gevallen door overstromingen. Ja, nu dus weer Australië. En u zegt ja. Dit hoort erbij, bij die aarde, want de natuur reguleert zichzelf met rampen. Wat bedoelt u daarmee? Ja, ju juist omdat het er zoveel zijn, dat bewijst al dat het niet is Want ja, de mensen die daar toevallig wonen, die dat toevallig op hun dak krijgen... ...ja, die ervaren dat natuurlijk als een ramp. Ja. Maar als je dat gewoon vanaf een veilige afstand uh, hier in uh, <laughs> Nederland uh, kunt bekijken... ...dan zie je dat het gewoon regelmatig terugkerende verschijnselen zijn. Uh, net niet zo regelmatig dat je denkt van... ...oh jee, het is uh, morgen weer rampentijd. Mm -hmm. Maar wel vaak genoeg dat je als bioloog ziet van... ...ja, uh, uh, ik, ik, ik noem maar iets met vulkanisme... Uh, die bergen die eroderen en als er niet van tijd tot tijd een vulkaan zou zijn om de boel weer op te heffen, uh, dan zou de aarde inmiddels één grote platte zandbak zijn en dan zouden we lang niet zoveel interessante planten en dieren hebben die we nu hebben. Ja, want is dat niet een beetje in de, in de context van de Gaia-theorie? Die zegt alle levende materie op aarde is eigenlijk één organisme, een soort moeder aarde en alles heeft met elkaar te maken. Ziet u daar wat in? Nou, ik, ik vind het een hele sympathieke gedachte. Het is wetenschappelijk is, uh, rammelt het hier en daar wel een klein beetje. Dus laten we het voor het gemak maar als een soort uh, beeldspraak zien. Dat uh, alle organismen en alle mechanismen, alle uh, winden en zeestromingen en, en uh, zonnestralen en God nog weten, dat die met z'n allen gedragen ze zich alsof de aarde. Eén levend organisme is waarvan jij toevallig één celletje bent en ik toevallig een celletje ben. En net zo goed als de cellen in een menselijk lichaam weet het ene celletje niet wat het andere celletje doet. Nee. Maar samen met z'n allen houden we de boel toch uh, aardig op de been. Ja. Dat is allemaal niet, niet helemaal waar. Vroeger dachten we dat, dat de aarde een god was. Die heette trouwens ook Gaia, een godin. Uh, nu proberen we dat op wetenschappelijke wijze te doen. Maar voor je, voor je gevoel is het een aardige gedachte. Nou, en soms, soms krijgt die aarde, dat breekt opeens ergens een puist uit. er breekt dus ergens de pest uit. Uh, er gaat dus een keertje wat fout. Maar al met al, met al draait die gekke natuur op aarde. Die draait toch al drie miljard jaar onafgebroken. Zonder dat er ooit ergens een kink in de kabel is gekomen. Ja, het het kan wel eens een miljoen beestjes van de een of de andere soort kosten. Maar ja, daar, daar, daar, daar kijkt ze niet op. Want Gaia is wel een godin, maar een aardige godin is ze niet. Nee, want die aarde heeft zo zijn eigen programma, om het maar zo te zeggen. Uh, u noemde net die vulkanen. Als het dat niet was gebeurd, was die aarde al veel vlakker. Waren er minder dieren. Maar wat zou dan de achterliggende gedachte van die aarde kunnen zijn... Um, van die ramp in Australië, zo'n watersnood? Wat, wat brengt dat dan? Ja, nee, zie je, daar gaan we al, al in de fout. Zo gauw je mijn metafoor echt letterlijk gaat nemen, dan denk je, hé, hey, de aarde, dat is iemand. Nee, nee, nee, die maar wat, die, wat voor effect heeft dat voor de dieren daar? Nou, het is verschrikkelijk goed dat de boel af en toe eens wordt opgeschud. Dus er zijn sowieso, zijn er beesten voor wie het prettig is dat het nu eens een tijdje droog is en dan eens een tijdje... Uh, nat is. Uh, je ziet ook, het is een verdeling, hè? Die, die, die El Nino en La Nina, dat is een verdeling. Je hebt eerst een aantal jaren, dan heeft de Westkust van Zuid-Amerika, die heeft het reuzen naar de zin. Daar komt dan allemaal uh, koud water boven. Daar leven allemaal beestjes van, daar leven de vissers weer van. En dan uh, een paar jaar later, ja, helaas, dan gaat de waterstroom de andere kant op. En dan hebben ze het aan de oostkust van Australië naar de zin. Ja. Dus dan... het is of aan de ene kant... Of aan de andere kant hebben ze naar de zin: je kan het niet alle twee naar. En als die mensen nou maar zo verstandig waren om te denken: van nou, nou hebben we weer een paar mooie jaren gehad, nou gaan de overburen weer eens zijn, weer eens aan de beurt, en dan, dan halen wij de broeklima even aan, dan was er niks aan de hand. En als je dan op tijd een, een, een dam zou bouwen, en ook niet al te erg aan het klimaat op de wereld zou kloten, natuurlijk, want dat speelt ook nog een beetje mee, nou dan hadden we allemaal een. Uh, het redelijk tevreden bestaan. Kortom, die aarde die heeft zo um, he, de dynamiek van die aarde. De ene keer uh, sterft daar eens een dier uit. De andere keer komt daar weer eens een nieuw dier, nieuw dier ontstaat. Is het zo dat wij die rampen vanuit ons mensperspectief te veel benaderen... en zeggen, uh, ja, breng dood en verderf. Wij doen van alles niet goed met die aarde. Zijn wij in de zekere zin te arrogant? Denken we te veel vanuit onszelf? Nou, stel je nou gewoon voor dat je een miertje bent. Dus je, je bent een miertje en, en je bent bezig in de mierenhoop met die andere honderdduizend mieren. En je denkt dat je verschrikkelijk belangrijk bent. En je shout met blaadjes en dingen, met eitjes en met pop. En nee. God mag weten wat. En er komt op een gegeven moment komt er een aardige bioloog uh, langs. En die uh, trapt met zijn grote voet. Trapt hij op dat hele mierenzootje. Dan denken die mieren, die denken. Dat de wereld vergaat, nou, dat is vanuit hun perspectief, is dat ook beslist het geval. Maar de waarheid is dat er gewoon een wat ouder wordende bioloog tijdens zijn ochtendwandelingetje niet goed heeft opgelet. Uh, en dan eventjes om het te begrijpen: de, de bioloog is dan de aarde en wij zijn dan die mieren. Die mensen. De mensen. Het, het, het, het komt dus neer op je perspectief. Als, als jij een mier bent en de trapt iemand met een grote. Uh, voet bovenop jou, dan denk je dat echt de hele wereld is vergaan. En zo denken wij dat als er eens een keertje een tsunamietje hier is, of een klein zus, dat er van alles en nog wat gebeurt. Maar ik, ik heb, als ik het goed heb gelezen, dan uh, zijn er vorig jaar of dit jaar of volgend jaar, dat weet ik nooit, 300.000 mensen bij natuurrampen omgekomen. Nou, dat is natuurlijk afschuwelijk, 300.000 mensen dood. Maar we zijn wel met z'n 7 miljarden, hoor. Dus dat valt nog wel mee, vind ik eigenlijk. Ja, vanuit dat perspectief. Maar nu noemde u zelf net ook, ja, die klimaatmaatregelen... of eigenlijk datgene wat wij doen waarin we he, CO2 de lucht inbrengen, is natuurlijk allemaal niet goed voor die aarde. Zegt u, ja, dat, dat is wel degelijk heel slecht voor dat systeem? Voor die moederaarde? Of zegt u, nou ja, nee, maar dat, is uiteindelijk ook, dat maakt helemaal niet uit. Want uiteindelijk gaan al die mensen dood en komt dan wel weer goed met die aarde. Hangt het maar net vanaf of je een vergrootglasbril opzet of een verkleindglasbril. Nou, doe eens een bril, van de twee. Uh, nou ja, als je perspectief maar groot genoeg is, dan zijn wij een rimpeling in de tijden. En hoe eerder we opgerot zijn, uh, des te beter het is voor het milieu. Maar, en dat als... zijn we, hè? we zijn een rimpeling, toch? Ja, uiteindelijk zijn we als... gedoemd te verdwijnen als, als ja, mensen. Maar... Ja, maar als je, als je een, een, een lief dochtertje hebt, of, of je dochter heeft een, een lief kleindochtertje, ja, dan vernauwt je perspectief zich toch wel ontzettend. En dan zul je toch werkelijk hemel en aarde bewegen om te zorgen dat het, dat het die kleine goed blijft gaan. En nou, tussen die twee uitersten zit ons perspectief en laten voor het gemak zeggen dat uh, ieder individueel mens er goed aan zou doen om op, goed op zijn kinderen en zijn kleinkinderen te passen. Maar mensen die beweren dat ze de baas zijn van dit land... of de onderbaas zijn van dit land of van Australië die zouden toch een wat breder perspectief moeten hebben dan dat. En die zouden inderdaad moeten begrijpen dat we met onze CO2-uitstoot... en ons streven naar eeuwige economische groei... uiteindelijk al die kleine dochters en al die nog kleinere kleindochters... op de lange duur naar de kloten ja. helpen. Het is een fascinerend vak, hè, die biologie? Oeh, mevrouw. <laughs> ja, ik zou het u van harte aan kunnen gaan. En wat is dan het meest fascinerende daaraan? Dat het allemaal uh, geen zin heeft. Dat het, dat het dat, dat, dat systeem, uh, de aarde, de evolutie, uh, de schepping van mijn part... Uh, het heeft allemaal geen zin. Het is ooit, ooit is het begonnen. En al die bloemen die beginnen allemaal in het voorjaar maar te bloeien. En in het najaar gaan ze weer dood. En de, de ene mens die leeft een gelukkig leven zonder dat hij iets op zijn kop krijgt. En de ander die is nog geen drie jaar. En die krijgt een vulkaanuitbarsting uh, op zijn harses. En het is allemaal nergens voor. En ook nu weer met die watersnoodramp in Australië. Wat jij en ik hier zitten te doen, is gewoon een beetje zitten te vissen van wie we hier de schuld van kunnen geven. Maar hm. dit is de natuur, een natuurramp, heeft niemand schuld. Hartelijk dank, Midas Dekkers, bioloog. Nou, we zullen zien hoe het Australische continent zich na deze overstromingen gaat ontwikkelen. En tot zover deze uitzending van Max. Morgenavond vanaf 8 uur zijn we er weer met twee nieuwe dingen. En dan zit hier Govert van Brakel op onze site. Uh, kunt u uh, interviews terugluisteren, tweedingen.nl. En uh, straks BNN Today, uiteraard Willemijn Veenhoven. Hi. Uh, waar gaan we straks naar luisteren, Willemijn? Nou, onder andere uh, hebben we het ook over Australië, Brisbane. Uh, over een Nederlandse jongen die daar woont. En hoe bereidt hij zich voor? Want zijn huis staat midden in het gebied dat... Hoogstwaarschijnlijk overstroomd gaat worden. En uh, Nick en Simon, of een van de twee, Nick of Simon of Simon of Nick. Mm. hebben we aan de telefoon over mm. dat ze alweer een prijs hebben gewonnen vandaag. Um, dat allemaal na het nieuws van half negen. Hier is Jurij Stubinitsky. Radio 1: Het NOS-journaal. Het afgebrande chemiepak in Moerdijk handelde in strijd met de vergunningen. en wordt in staat van beschuldiging gesteld. Dat zei de Bredaanse burgemeester Van der Velde op een persconferentie. Verder hebben hulpverleners en journalisten geen gevaar gelopen bij inademing op het industrieterrein, maar mogelijk wel bij direct contact met roedeeltjes of bluswater. De Amsterdamse misbruikzaak is omvangrijker dan gedacht. Hoofd, hoofdverdachte Robert M. heeft het misbruik van 83 kinderen bekend. Eerder werd uitgegaan van 64 kinderen. Een aantal kinderen is herkend op de computer van M. De ouders zijn ingelicht.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 De jury noemt de tekening pijnlijk, komisch en wrang. De spotprint is te vinden op onze site, nos.nl. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is dinsdag 11 januari, 1 over half 9. Goeien naam. De overstromingen in Australië worden een binnenlandse tsunami genoemd. Brisbane bereidt zich nu voor op de grote golf. Een andere grote natuurramp, de aardbevingen in Haiti, was morgen precies een jaar geleden. En de familie van Anthony Cloud, die woont na een jaar nog steeds op straat. En hij is zo meteen hier. En Jared is de baas van Relatieplanet.nl, de grootste datingsite van Nederland. En uh, dit nieuwe jaar heeft ze ook weer enorm veel nieuwe aanmeldingen... van mensen die op zoek zijn naar de ware liefde. Hoe gaat het daarmee met die datingbusiness? Onze verslaggever Joris Kreugel die stond in Deventer naast een berg zandzakken. Op de kade, naast de IJssel en het water stijgt hier maar. En er worden allemaal voorzorgsmaatregelen genomen. Er liggen hier zandzakken en mensen plaatsen allemaal schotten voor hun woningen. Alleen maar om te voorkomen dat het water hopelijk niet hun huizen in gaat stromen. Luukie Kink, met een update voor ranking. Ja, heftig dagje vandaag. Een bommelding in Amersfoort, een ontspoorde trein... inclusief botsing in Zevenaar... en een wankele schoorsteen bij de Heinsfabriek in Elst. En dan was er ook nog Femke Halsema. Aan de orde is het afscheid van mevrouw Halsema. Mooie snikkende stem. Straks meer erover. En dan hoor je ook of Femke in de top 20 van de meest populaire namen staat. Dankjewel, Luc. Ja, en zoals iedere dag uh, hoor je in BNN Today wat bekende Nederlanders bezighoudt. Als eerste Olympisch kampioen Maarten van der Meijden. Na een jaar lang wachten konden we er gisteren weer van genieten. 24 uur met. Ik heb zelf twee jaar terug de eer gehad om met Wilfried 24 uur in een kamer te zitten. Gisteren bij Hans Klok was Wilfried de realist. Die zich verontwaardigd afvroeg of Hans Klok in dat sprookje... wat het geloof volgens hem was, geloofde. En daarom mag voor mij betreft... 24 uur met spoedig veranderen in een week met. Wat een schitterend programma. En de dag van verder schrijver Thomas Hos. Wat is er toch in godsnaam tegen een one-issue-partij... zoals nu weer met dat 50-plus? Stel eens voor dat ze 20 one-issue-partijen hadden. Allemaal dus verstand van één maatschappelijk belangrijk issue. Zou de politiek daar niet stukken beter mee af zijn dan nu... met het gekakel in het kippenhok dat de Tweede Kamer noemen? en actrice, zangeres en beroepsbeep Tatjana Simmek. Ik ben uh, aan het werk geweest, natuurlijk voor mijn nieuwe programma alweer, want er moet heel veel gebeuren. De lieder is opgenomen en um, ja, met een liedje in mijn hoofd Every Time I Think of You, ja, is mijn dag toch echt helemaal goed. Want als je aan niemand denkt die jou lief is, komt het helemaal goed iedere dag weer. Dus jongens, um, nou, dikke kus voor mij allemaal en tot snel weer. Ja, het Volendamse Zangduo, Nick en Simon. Die, uh, die hebben hun eerste prijs van het jaar alweer te pakken. En zo meteen hoor je welke? Uh, Simon of Nick, of Nick of Simon. Of nou ja, in ieder geval Kaarische Nasto. Maar eerst. Yo, Lippens, yay! Ja, de sport Applaus. FC Twente heeft er een nieuwe verdediger bij. Twente huurt de Amerikaanse international Oguchi Oniewu voor een half jaar van AC Milan. En die Oniewu voetbalde niet of nauwelijks in Italië. Net na zijn overstap van Standaard Luik raakte hij zwaar geblesseerd. En sindsdien kon hij zich niet meer in de ploeg spelen. Nu hoopt hij wel weer aan spelen toe te komen. De keuze voor Twente was voor hem dan ook geen lastige. Well, you know, the choice to join FC Twente wasn't a very difficult decision. You know, I know that this is a, a big club in Holland... Won was Hij wil dus kampioen worden met Twente en onderdelen uitmaken van iets speciaals. Wat in ieder geval speciaal is, is de hereniging met de trainer van Twente. Want met Michel Preudom werkte hij ook al samen bij Standaard Luik. En Dat betekent dat Preudom ook al een beetje weet wat hij aan zijn nieuwe verdediger heeft. Als speler natuurlijk is hij. Zegt... Uh, denk ik, heeft hij grote ervaring gehad met Standard Leung, met Newcastle, met, met, ook een beetje met Milaan, uh, zou ik zeggen, als een, een, een, een sterke centraal verdediger. Uh, ook uh, heel sterk, natuurlijk met, met het hoofd, uh, hard in de duels, ook aanvallend, heel sterk met het hoofd. Dat was Michel perdomo speelde speelt trouwens sinds 2004 in het Amerikaanse team. Hij deed mee aan de wereldkampioenschappen van 2006 en 2010. En ook de Braziliaanse speler Ronaldinho heeft AC Milan verlaten. Hij gaat in zijn vaderland spelen voor Flamengo. Ronaldinho kwam in Italië, maar weinig in actie. Hij speelde in Europa eerder voor Paris Saint-Germain en natuurlijk Barcelona. En Romano Denneboom kan komende week een contract tekenen bij Arminia Bieleveld. Die ploeg die speelt in de Tweede Bundesliga. Bieleveld hoeft geen transfersom te betalen voor de oudspeler van Twente, Heerenveen, NEC en Sparta. Het is Radio 1. 1. BNN Today. Dag, Jo. <laughs> Dag. Applaus, Dankjewel. Applaus. Uh, iets anders. Van de sport naar Australië. Een binnenlandse tsunami werd het genoemd. Die enorme vloedgolf gisteren in het Australische stadje Toowoomba. Er vielen zeker negen doden en tenminste zeventig vermisten. En na Toowoomba is nu Brisbane aan de beurt. Hoe bereidt deze miljoenenstad zich voor op de zwaarste overstroming in hele lange tijd? Hugo Jacobs, die woont in Brisbane. Hugo, goedenavond. Goedenavond. Uh, ja. Goedemorgen voor mij. Goedenavond voor jullie. Ja, het is iets over half zes hè, bij jou, ochtends. Ja, dat klopt. De zon, uh, de zon is al een taartje op, ja. maar uh, lekker vroeg. Be bellen wij je wakker of slaap je een beetje slecht door alles wat er aan de hand is? Nou, ik heb niet echt veel geslapen en uh, om je te verklappen, ik had uh, de wekker voor jullie gezegd. Dus, uh, <laughs> ik heb eventjes het laatste nieuws bekeken. Ja. Hey, wat, ja. wat is het laatste nieuws? Want de hoogwaterpiek, zoals dat dan heet, wordt dan morgenavond verwacht. Maar wat is de situatie nu? Ja. Nou, het laatste nieuws is, um, ik begrijp dat er in Nederland ook een heleboel uh, spookverhalen zijn, dat de dam uh, hier op springen staat. Ja, dat wordt gezegd, ja. Het laatste he. nieuws is, uh, is eigenlijk uh, ja, positief en negatief tegelijk. Uh, alle uh, verschrikkelijke waarschuwingen zijn nog steeds onverkort van kracht. Mm -hmm. Dus uh, we moeten ons op het ergste uh, voorbereiden. Mm -hmm. um, wat, wat positief is, is dat het uh, opgehouden is met regenen, gelukkig. Dat betekent dat, um, ik zie nou zelf dat, dat de zon uh, een beetje schijnt. Dat ja. heb ik echt, echt misschien al weken niet gezien. Um, daardoor kan nu de, de dam waar iedere dag ontzettend veel water uitgelaten moet worden, omdat de druk op de dam te hoog is, ja. die um, uh, kan daardoor iets minder water uh, uitlaten, waardoor er minder water in de rivier stroomt, waardoor zelfs gisteren, Hoorde ik uh, gisteravond laat het pijl in de rivier iets gedaald is. Okay. Vandaag zal trouwens het, uh, het pijl zeker niet dalen, maar een, enorm gaan stijgen. Het huis uh, waar, waar wij wonen, um, ja zal waarschijnlijk ook uh, wij zullen ook last krijgen. Onze, onze wijk staat op een lijst van die de gemeente gepubliceerd heeft, van wijken die gaan overstromen. Yeah. En ik zag net de, de nieuwste lijst die gepubliceerd is, heeft ook alle straten die onder water gaan lopen. Wij, wonen, wij hebben een hoekhuis, dus we zitten op de hoek van twee straten. Mm -hmm. En allebei die straten zullen last gaan krijgen. Maar ja, hoe erg het last is, dat kan eigenlijk niemand je vertellen. Nee. Dus misschien staat hier bij ons 30 centimeter, maar misschien staat het huis onder water. Weet ja, je wel. Dat, ja. ik, heb, ik heb geen idee. Nou, nou is het centrum dus, uh, van de stad al geëvacueerd. Uh, jij, jij nog niet, maar ik ja. neem aan dat je wel al, jij en je buren en de wijk al wel wat voorzorgsmaatregelen hebben genomen. Ja, we hebben een tasje klaarstaan met spullen die, uh, die uh, hoog nodig zijn. We hebben um, onze auto, die staat uh, op een hoog punt, mm -hmm. zodat die niet uh, wegspoelt. Um, wij, uh, wij hebben veel meubels al een beetje hoger proberen te zetten. Ons huis staat gelukkig wel op palen, dus we zitten al anderhalve meter van de grond. Oké. Okay. Wat, uh, wat prettig is. En nou hebben jullie ook uh, gehamsterd, met... gehamsterd bij de supermarkt, dat soort dingen? Ja, ja dat was, was bizar om te zien, gisteren. Er... We zijn gisteren, ja, iedereen is eigenlijk uh, vroeger dan normaal van zijn werk naar huis vertrokken. Mm -hmm. Dus ik denk dat we, we nu een twaalf bij de supermarkt waren. Iets later misschien. Ja. En daar was een massa mensen die aan het hamsteren was. En uh, ja, als ik de berichten nu, nu hoorde, zijn supermarkten die totaal leeg zijn. Waar echt niks meer op de planken ligt. Ja. Dus mensen, mensen die nemen echt voorzorgsmaatregelen ja, maar, maar wel, bijvoorbeeld uh, gesjouwd met zandzakken, dat heb je nog niet hoeven doen. Ik heb de buren gisteren geholpen met zandzakken, want zij okay. hebben een huis dat niet op palen staat. Mm -hmm. Dus um, ja, we hebben eigenlijk met elkaar daar het huis een beetje gebarricadeerd. Maar nou, dus die nu, uh... ja. nou zeg ja, jij sorry. dus van uh, nou, die, die dam, dat, dat komt wel goed, die, die, uh, dat, dat loopt wel goed af, maar die rivier die gaat hoogstwaarschijnlijk toch wel overstromen. Um, ja. En nou klinkt jij heel eigenlijk vrij relaxed onder. Is het nou ook wel een beetje zo'n... stiekem een beetje een avontuur of zo? Ja, dat vind ik wel een leuke vraag van je. Um, nou, ik ben echt wel een beetje bang, moet ik je eerlijk zeggen. Maar, uh, ja? je, je merkt wel dat, dat als je door de straat loopt... dat mensen zijn wel een beetje uh, opgeronden of zo. Uh, dus misschien is het wel een beetje een avontuur. Maar zo zou ik het toch niet willen noemen. Nee. Ik, uh, dit, dit avontuur liever niet, moet ik eerlijk zeggen. Nee. En... Uh, ja, het is gewoon afwachten wat er nu de komende uren hm. de rivier die gaat, gaat vandaag stijgen. Morgen is de piek. Ja. Afwachten wat er, ga, wat er precies gaat gebeuren. Ja. En uh, maar word je, volgende... even, even tot slot, word je, uh, als het echt gevaarlijk wordt, word je dan verplicht uh, weggehaald, zeg maar, verplicht geëvacueerd? Um, niet verplicht. Ik heb wel begrepen dat er uh, ja, een soort van reddingswerkers uh, van deur tot deur gaan. Als je echt in de gevarenzone komt, en dan, uh, dan is het natuurlijk heel verstandig om je, om je bies te pakken en recht ja. te wezen. En, maar ja, of, nogmaals, of dat bij ja. ons ook gaat gebeuren, weet ik niet. Nou, dat zullen we dan morgen weten, want dan is het dus hoogwaterpiek. Hugo Jacobs vanuit Busben, Australië, sterkte en succes. En Dank je wel. Uh, we spreken hier ongetwijfeld snel weer. Dankjewel. Succes met jullie programma. Ja, het jaar is nog maar 11 dagen bezig. Maar Nick en Simon hebben hun eerste prijs alweer binnen. En welke dat is, dat hoor je zo meteen. Na uh, Rosanne natuurlijk van Nick en Simon. Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn. op dit moment twee blije Volendammers rondlopen, dan zijn het toch wel Nick en Simon. Het gaat ze namelijk nou, nogal voor de wind. Ze scoren hele hoge kijkcijfers met The Voice of Holland, treden op door het hele land. En vandaag kregen ze ook nog eens een award uitgereikt. Hun plaat 4 is het beste album van 2010. Op dit moment zitten ze onderweg in de auto naar een optreden. Goedenavond, Simon. Goedenavond. Of Nick. Nee, Simon is het. Vandaag. Ja, Simon. Ja, ja. en uh, de, weet je, ik wist het dus nooit. Ik kon het maar niet onthouden. Toen heb ik een heel handig ezelsbruggetje uh, bedacht. Dat die jongen met het korte haar heeft een korte naam. En die met het lange haar heeft een na lange naam. Ja, dat is in dit geval goed. Ja. Maar het is ook wel eens in het verleden anders geweest dat ik ah. korter haar had. Dus ja, die gaat, die gaat misschien niet altijd op. Ja, maar vooralsnog even wel, toch? Want ja. Ja, Simon heeft gewoon nog, die heeft iets langer haar. Ja, dat klopt. Ja, wel. Nee, precies, daar hou ik hem bij. De, de redactie was heel blij dat ik uh, <laughs> okay, die kon uitleggen. Heel hey, maar gefeliciteerd natuurlijk als eerste. Ja, ja. Dankjewel, dankjewel. Ja, het gaat super goed met jullie, hè? We zijn er inderdaad heel blij mee. Je zei het al in je, in je aankomst heen, in het we zijn twee hele blije Volendams, zoals jij het zei. Ja. <laughs> um, nou moet ik zeggen, um, ik ken jullie. Nou, ik ken jullie van daarvoor ook wel. Maar vooral eigenlijk sinds The Voice of Holland. En uh, ik heb er een beetje omheen gevraagd. Nou zeggen wel meer mensen dat? Uh, want daarvoor ja, was het toch wel ja, die, die jongens van, uh, van die Volendamse hits. En mensen dachten, ja, het zal allemaal wel. En toen bleek in één keer dat jullie echt verstand hadden van muziek. En, en werden jullie in één keer serieus genomen. Um, ja. We hebben daar een grappig fragmentje van van The Voice of Holland. Je had twee kandidaten, Davy en Joshua, en die, die hadden alle stoelen hadden zich omgedraaid... en die hadden voor jullie gekozen. En die belden toen in de uitzending met een van hun vaders... en die, die konden eigenlijk niet geloven dat zij voor jullie hadden gekozen. Ja. We draaiden alle vier om. We hebben voor Nick en Simon gekozen. Nee, daar hebben we voor gekozen. Ja, dat Uh, pa, we hebben Nick en Simon gekozen <lacht> En we zijn nog steeds live op tv, dus geloof me nou maar. Ja, dat was wel... Nou, was ja. Dat, ja, is dat nou iets wat jullie ook gemerkt hebben? Dat jullie sindsdien, nou ja, serieuzer worden genomen? Uh, ja, in dat opzicht is het programma heel goed voor ons geweest. In dit geval, uh, dat legde Joshua later uit, was het, uh, was het de vader die, uh, die dacht dat uh, de coaches die ze kozen, dat ze ook in dat genre zouden moeten gaan werken. Maar, maar wat je zegt, het is inderdaad, we horen heel veel om ons heen uh, reacties uh, van... Uh, oké, okay, het blijkt dat jullie toch wel uh, oren aan jullie hoofd hebben... dat jullie best verstand hebben van, uh, van muziek... althans, jullie uh, argumenteren goed wat jullie allemaal zeggen. Ja. En ja, dat, dat, uh, daar zijn we blij mee. Maar dat is eigenlijk ook wel een beetje lullig. Ik bedoel, dan ben je heel serieus bezig met muziek? Dan maak je hartstikke lang muziek en heb je zo'n programma nodig op televisie om dan uh, de ogen te openen van mensen van, hé, hey, die gasten hebben er echt verstand van? Uh, nou, je hebt het dan over een bepaalde doelgroep. Op, op zich, ging het, uh, zich ging het tot het moment dat wij aan de Voice mee, uh, mee gingen doen. Ook al voor de wind. We hadden, we hadden daarvoor ook al drie albums, wat allemaal dubbel Platina waren geweest. Dus, hmm. dus er was al een, een bepaalde doelgroep die we uh, die, die de ogen al wel ergens hadden geopend. Ja, ja, ja. Maar sinds het programma, zijn, ja, is die doelgroep gewoon wat breder geworden. En, ja, daar zijn we heel blij mee ja. uiteraard. Maar eerst zaten jullie toch een beetje in het Troshoekje. Nu zijn jullie, nou ja, zitten ongeveer in, in elke hoek, kan je wel zeggen. Uh, nou, voorheen ook al in elke hoek. Alleen is het zo dat de Tros de, de omroep is die het meest het Nederlandse lied steunt. Met, ja. uh, met muziekprogramma's waarbij, uh, waarbij we welkom waren. Andere zenders kwamen niet echt met, dat, met vergelijkbare programma's. Dus was het zo dat wij met onze muziek inderdaad veel bij het los te zien waren. Uh, hoewel we ook. Uh, ik, ik zag ook onze naam voorbij komen in een begrafenis tot 15. En we, zien, we, zijn, we zijn ook bij uh, piratenfestijnen uh, te zien, of bedrijfsfeesten, of hele zakelijke aangelegenheden. Ja. Ik ben heel blij dat wij uh, altijd heel breed inzetbaar zijn. En, uh, nou is het wel grappig, want jullie lopen elkaar toch de hele tijd ook een beetje te klieren en een beetje te dissen daarin. Is dat allemaal act of doen jullie dat de godganse dag ook? Uh, nee, nee dat, is, dat is echt een hele dag door. En vooral, uh, vooral de klik met de roel is in dat opzicht heel sterk. Ja. Dat we, ja, we, we hebben wel een beetje dezelfde humor en we vinden het leuk om uh, af en toe steekjes onder water te geven, live op tv. En, uh, maar volgens mij houden we het allemaal wel een beetje binnen de perken Even over, uh, uh, over lachen gesproken. Als jullie om elkaar een beetje kunnen lachen, kunnen jullie vast ook wel om lachen? Oh ja, en uh, Simon, is dat je echte naam of je artiestennaam? Ik heet gewoon Simon. Ik dacht zelf, maar je moet even aangeven wat jij vindt, um, Simon uh, Nick heeft toch eigenlijk Simon? Nikker Simon, een neger met een palingszand. Dat is toch goed? <lacht> die, wat vind je ervan eigenlijk? Ik voelde hem heel sterk. <lacht> nou, uh, nou, heb je maar iets te vaak gehoord. Ik had, uh, ik had naar aanloop uh, daarvan had ik al uh, begrepen dat er een typetje Nikker Simon uh, zou verschijnen. En ik had uh, rond die tijd ook af en toe uh, SMS-contact met Jeroen van Koningsbrugge. Ja. Dus ik wist ik, uh, wat er waarvan was. En hij zei: Ja, hoe? Er zijn zoveel uh, op de buizen in de media. En hoe vaker je Nikke Simon hoort, hoort dan je op een gegeven moment per ongeluk Nikke Simon. <lacht> en op die manier is bij hun dat idee ontstaan. Ik, ik kon er inderdaad uh, smakelijk om lachen. Hey, even tot slot, uh, Simon. Uh, wat ik me afvroeg. Wanneer gaan jullie nou eens uit elkaar, Nikke en jij? Wanneer we uit elkaar gaan? Ja. <lacht> Hoezo? Heb je er genoeg van? Nou ja, ik bedoel, je kan toch niet met z'n eeuwen voor eeuwig... Uh, met z'n tweetjes, Jut en Jul, uh, blijven, toch? Op een uh, dag, op een dag. Dan, dan moeten jullie verder, denk ik. Nee, nou ja, die dag zien wij... Althans, ik, misschien heb ik heel andere plannen... <laughs> maar die, die dag zie ik nog, uh, nog lang niet komen. Het is... Het is uh, we hebben vandaag, kwamen we... Uh, door de vele interviews hebben we vaak genoemd dat wij uh, inmiddels bijna vijf jaar bezig zijn. Mm. En het, vo het voelt omdat het zo hard gaat allemaal als, als één jaar. En echt voor mijn gevoel zijn we net bezig. Dus uh, laat het nog maar een tijdje duren. O of is het stiekem, Simon, omdat bij ons op de redactie zei iemand... Ja, maar Nick kan ook beter zingen. Vandaar dat, ze, no, dat hij wel twee keer uitkijkt. Oh, nee, ik vind dat ook hoor. Ik vind absoluut ah. dat Nick beter kan zingen. Goed, nou, dan blijven jullie nog even bij elkaar als het aan jou ligt. En ah, uh, nee, uh, ja, straks natuurlijk Symfonica in Rosso in oktober. En uh, Het is druk, ook dit jaar hè? Ja, het wordt een heel uh, druk jaar. We hebben tot op heden, staat inderdaad Symfonica in Rosso op, op het programma. maar Ook nog een eigen tour, een, een uh, tour gekoppeld aan ons album. Vier. En uh, die show gaan we drie keer, vier keer doen, dus we de vier keer vier tour. En dat zijn wel de focusen voor, uh, voor dit jaar, maar dat belooft nu al uh, heel wat uh, moois. Succes, okay. zou ik zeggen. En uh, okay. doe er goed aan ik. Zal ik doen, dankjewel. Dankjewel. Doei. Simon van Ik, van die Volendammers met de prijs <laughs> en enzovoorts. Vandaag. BNN Today. Ja, er is weer een, een nieuwe planeet ontdekt, die lijkt op de aarde. Maar hoe belangrijk is deze ontdekking nou eigenlijk? Want het lijkt wel alsof er tegenwoordig elke dag een planeet wordt ontdekt. Eerst nu dan de dag van Joris Kreugel. Nog niet zo heel lang geleden had ik een hele enge droom. En uh, dat ging over een uh, overstroming in Hilversum. Ja, heel Hilversum geen water, maar ik woon vlak tegen Loosrecht aan en heb je de Loosrechtse plas. En ik kon helemaal geen kant meer op en ik reed maar op één weg. En overal alleen maar water en dat vond ik heel angstig. En dit was maar gelukkig een droom. Want uh, ja, stel je voor, in Australië, in Brisbane, daar is het helemaal ernstig. Maar hier in Nederland hebben we ook last van het uh, water en overstromingen. In Limburg, maar ook hier aan de IJssel, in Deventer, worden voorzorgsmaatregelen genomen. Er zijn zandzakken neergelegd en mensen plaatsen schotten voor de woningen. Zoals uh, dit koppel hier. Die hebben de hele voorkant van het huis dat ongeveer op zo'n 5, 6 meter van de IJssel ligt. En waar het water al behoorlijk hoog staat. Voorzien van schotten van ongeveer zo'n anderhalve meter hoog. Je bent uh, druk bezig met uh, het plaatsen van schotten hier vlak langs de IJssel? Ja, goed, ja. ja ik woon hier zelf niet. Degene die hier woont is op vakantie. Dus, uh... Best wel angstig als je dat water zo ziet hier achter je. Zeker, ja. Maar deze houten schotten die... Uh... Nee, die houdt het water niet tegen. Nee. En wat nee. gaat er dan gebeuren als... Uh... Om het gewoon in, in, in huis te staan. Ja, alles is al op schragen gezet. Dus uh, zoveel mogelijk uh, de spullen omhoog gezet. Ja. En als het uh, verzakt is, dan weer schoonmaken. En wanneer komt diegene terug uit Zuid-Amerika? Ja, donderdag denk ik. Ja. Oh, donderdag pas? Ja. Nou, uh, dan bereikt het water geloof ik zo hoogst ja, hoogste punt. punt ja, punt, ja. Ja. ja. Lekker spannend? Ja. ja. Zoals ze achterom moet. De voordeur zal niet lukken. <laughs> en uh, u blijft in de woning? Nee, ik woon hier niet hoor. Ik blijf niet. Nee, maar ook niet gewoon even wacht houden? Nou, nee. Verder de zaak wordt afgesloten en verder, ja, verder kun je niks doen. Ja. Ja. Zijn jullie er helemaal uh, klaar voor? Ja, we hebben zo bijna al onze voorzorgsmaatregelen zijn nog genomen. Uh, de schotten zijn al voor de ramen en voor de deuren, zoals je dadelijk kunt zien. Er worden zwart zeil gespannen en er komen zat, zandzakken voor. Omdat het uh, toch een strategisch punt is waar heel veel watergoud doorheen lekt. Ja, heel spannend. Dit restaurant wat hier staat aan de IJssel, dat uh, is van jou. En dat is helemaal voorzien van uh, schotten. Ik vind het best wel eng, dat water hier achter me. Ja, het is wel eng, maar ook weer spannend. Wij zijn uh, net de nieuwe eigenaars voor ons de eerste keer. En we hebben natuurlijk veel advies gekregen van de vorige eigenaar. Dus ja, we zijn maar overal van op de hoogte. En wat we moeten doen, in principe moet het goed gaan. Weet je dat zeker? Dat weet ik zeker. Of het moet dus hoger dan de schotten komen. Maar dat is al sinds 1923 niet meer gebeurd. Dat is ja, het goed. sluit nooit iets uit hè, in het leven. Nee, he? Dat is waar. Je blijft al 24 uur hier uh, nu uh, in het restaurant zitten. Ja, we hebben uh, twee kelders hier die we in de gaten moeten houden. Die dus wel voorlopen. Dus wij moeten dat wel um, continu weg laten pompen. Dus daarvoor moeten we hier wel dag en nacht zijn. Wat betekent voor je klant? Want die kunnen natuurlijk nu niet naar binnen. We hebben een gang. Oh, we hebben ook nog een gang. Ja. Dus aan de ene kant is het ook leuk. Want we wilden eigenlijk niet dineren aan een, aan, gelijk aan het water. Dus... Ja. En we hebben hier een etage, drie verdiepingen dus uh, met het dakterras. Dus ja, dat komt wel goed. Hoop ramptoerisme. Daar hopen we wel op. Ja, dan kun je in ieder geval als je restaurant straks goed gevuld. Ja, misschien. Zullen we zullen wel zien. Ik blijf wel lachen. Ik blijf wel te lachen. Je moet er wel positief tegenover staan. Houd het ongeveer 24 uur per dag vol hier. Ik heb nog niet meegemaakt dat het hoger komt dan, uh, dan deze schotten. Ik hoop het ook niet voor. Ik ook niet. Succes. Dank je wel. Het is geen pretje volgens mij, zoals in Limburg, maar ook hier aan de IJssel, om het te wonen en dat je het water langzaam maar ziet stijgen. Groot nieuws in de kranten vanochtend. Er is een aardeachtige planeet ontdekt. En dat betekent dan weer hysterische planetenjagers, een opgewonden sterrenkundige en weet ik veel allerhande onderzoekers. Maar de vraag is, hoe bijzonder is dit nou helemaal? Wordt er niet zo ongeveer elke week een nieuwe planeet ontdekt? Diederik Kruijsen die is onze sterrenkundige en onze vaste planetenman. Diederik, goedenavond. Dag Willemijn. Hoe, we hoe wild werd jij van dit nieuws? Eerlijk gezegd, zoals je al aangeeft, word je op een gegeven moment natuurlijk een beetje blasé van al die planeten die de hele tijd ontdekt worden. En inderdaad neemt dat nogal toe de afgelopen tijd. Ongeveer elke maand is er weer een recordplaneet ontdekt. Mm. Wat wel heel leuk is aan deze, is dat het inderdaad weer een eerste stap is in de richting van een planeet bij een andere ster dan de zon, die inderdaad heel erg op de aarde lijkt. Ja, nou, want een of andere planetenjager, meneer Marcy van de Universiteit van Californië in Berkeley, die noemt de vondst een van de grootste ontdekkingen in de geschiedenis van de mensheid. Ja, nou dat vind ik extreem overdreven. Uh, ja. Kijk, waarom deze vondst bijzonder is in dit stadium waarin we ons nu bevinden, is dat het technisch gesproken het makkelijkst is om hele grote, zware planeten te ontdekken, planeten zoals Jupiter, dat zijn gasplaneten, mm -hmm. die dan ook nog eens heel erg dicht bij de ster staan waar ze omheen draaien. En daardoor zijn ze over het algemeen ook nog eens heel erg heet. Dus ze zijn, ja, ze bestaan van uit, uit gas, daarom zijn ze niet bewoonbaar. Mm -hmm. Maar ze zijn ook niet bewoonbaar omdat ze gewoon veel te heet zijn. Nou, de planeet die vandaag is ontdekt, die is een stuk kleiner dan dat. Die lijkt veel meer op de aarde. Die is maar ongeveer anderhalf keer de doorsnede van de aarde. Dus dat is een stuk kleiner dan al die andere grote planeten. Mm -hmm. uh, maar hij staat nog steeds heel erg dicht bij uh, zijn moederster. Het moet ongeveer uh, 1500 graden aan het oppervlak zijn. En dat is natuurlijk veel te heet om te leven. Mm. Maar in die zin is het nu voor het eerst een, een kleine uh, planeet... waarvan zeker gezegd kan worden dat die uh, rotsachtig is. Dus niet uit gas bestaat. En al eerder planeten ontdekten waarvan men dacht... Van, nou dat zijn misschien rotsachtige planeten. Maar van deze is het zeker. En daarom is het dan een grote stap voorwaarts. Ja. Maar is het trouwens ook niet zo dat, dat, dat er gewoon heel veel planeten ontdekt worden... omdat de metedingen veel beter zijn, de apparatuur? Ja, ja, absoluut. Vijftien uh, jaar geleden werd uh, de, eerste planeet, de eerste exoplaneet ontdekt. De eerste planeet bij een andere ster dan de Zon. En ja, dat was toen de grootste ontdekking ooit in dit vakgebied, natuurlijk. En, mm -hmm. en naarmate die, die ontwikkeling zich uh, uh, die, die, die voortschrijdt, komen we steeds uh, uh, moeilijker te ontdekken planeten tegen. Er, er was uh, eerder vandaag iemand die de analogie maakte vanuit. Uh, deze planeet ontdekken. Dat is alsof je naar 10.000 gloeilampen zit te kijken. En er valt er eentje uit. En dat is het type nauwkeurigheid in lichtmetingen dat we moeten doen... om te kunnen zien dat bijvoorbeeld deze planeet voor zijn moederster langs uh, gaat. Want zo hebben ze hem ontdekt. Ja, ja. Nou... Ja, en daar, daar moet de apparatuur geweldig voor zijn, natuurlijk. Oh, en een ontdekking van niks, Diederik Kruijsen? Dankjewel. Een ontdekking van niks. <laughs> ontdekking ontdekking van niks. Ja, maar wel. Uh.